It's far away from home, but you're in my mind. Everywhere I go, you're by my side. Take me for that road, the stars align. This isn't just a dream.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 Hé, Gian, hoe was die afterparty van het WK Darts nog? Oh, ik sta hier wel en ik, ik wil heel graag een interview doen, maar het wordt heel lastig, denk ik. Oh, ging het er zo wel dan toe dan? Oh, ik kan wel janken. Nou, lekker uitbraken dan. First, like Met muziek van Heaven. Even,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 Pas du sans monter, parfois tout sans mon cœur qui sort durcie. C'est triste à dire, mais plus rien. Plus me guis, stop, me reflecteer, me devenir, stop, me stop, sans stop, me stop, me dire Qu'est-ce me je me stop, me stop, NE stop, me stop, stop, NE stop, me stop, Je stop, me stop, me stop, me je me stop, me stop, Slim. En hier. Och jongens, ik kijk weer naar buiten. Het sneeuwt gewoon weer. Ja. ja. Ik vind het heerlijk. Winter Wonderland, echt een beetje dat wintergevoel in Nederland. Het mocht even duren, maar. Ja, ik vind het dus heerlijk, terwijl ik merk wel een beetje een tweestrijd om die sneeuw. De, de patat friet discussie is er echt niks bij, uh, maar ja, kom maar, je kan het toch niet haten? Ik zie ook al die mooie uh, witte foto's in de SLAM-app. Ja, hé, hey, waanzinnig toch? Het is ook echt goede sneeuw als je kids thuis hebt zitten. Nou, die zitten waarschijnlijk niet binnen, die zijn alleen maar sneeuwpoppen aan het maken, want het blijft uh, lekker plakken. Aan de andere kant, ik snap het ook, het is inderdaad niet praktisch. Uh, Houd er ook vooral rekening mee. Als je morgenochtend weer vroeg naar werk moet, naar de kerstvakantie... Nou, vertrek een half uurtje eerder. Je gaat niet harder dan 50 km per uur op de A2. Dat is op de vroege ochtend, dus ja, dan, dan duurt die rit wat langer. Ja, en even een applausje vind ik ook voor al die strooiers. Hoor. Ja, die, normaal, die, die maken toch dikke overuren deze dagen. Ik hoorde dat ze dan midden in de nacht worden opgeroepen. Echt rond een uurtje of drie s'nachts. En dan moeten ze gewoon echt acht uur lang strooien en schuiven met die wagens. Om ja, de wegen weer een beetje begaanbaar te maken voor ons. Dus um, ja, petje af voor hun. Ik hoorde ook dat de dik 20 miljoen kilo afgelopen weekend is gestrooid. Nou. Ter compensatie en van al die sneeuw. Alleen maar warme hits vanmiddag. Dua Lipa, Wakefield. Ook Jack joints: Where did you go? Onderweg naar Radio Baby. Dit is Don Diablo. M&E K, Where Did You Go bij Slam? Iedereen heeft het toch wel eens gedaan. Uh, ja, ik vroeger ook als kind van die domme DM's sturen. Van die berichten op Instagram. Nou echt, nou, grote artiesten van die BN'ers met de vraag... joh, kan je een videoboodschap voor me inspreken? Want puntje, puntje, puntje is jarig. En dan hopen dat ze reageren. Gebeurde natuurlijk nooit, Nee. Het grappige is, ja, zelfs grote artiesten deden dat vroeger ook gewoon. Uh, Ryan Tedder bijvoorbeeld, de zanger van One Republic. Hij was al best wel groot in die tijd. Maar hij wilde per se een dance track maken met Illenium. Stuurde hem jarenlang zijn eigen demo's via Instagram DM naar Illenium toe. Ah, Elenium heeft het jarenlang geskipt. Ja, die had weinig interesse erin. Die dacht, ja, uh, je scoort wel met je band, maar solo uh, zie ik nog weinig successen. Nou, tot een paar mannen terug. Toen zag hij ineens hoeveel hits Ryan Tedder met andere DJ's heeft gescoord. Nou, toen werd het interessant. Elenium reageerde op de DM's. Echt jarenlang, of jaren later, ze doken de studio in en daar kwam deze track uit. Millennium en Ryan Tedder, dit is With Your Love bij Slam. I've been messed up, I've been lonely. burning both ends, living lonely. For the quick lights, like a sun rise, it'll always come down. I've been sideways, I've been empty, I was built out. Till you met me Had a wild ride Over that light Feels a couple worlds away from now. I've been thinking about Komt het appje binnen van Marissa... ...via de Slam-app. Geslaagd in Batavia-stad... ...nieuwe schoenen gescoord... ...nu lekker met Slam terug naar Groningen rijden. Pas op, Marissa, het is erg glad op de wegen. En dat blijft nog wel even een paar dagen... ...het KNMI meldt code geel... ...van gladheid. Wat ben je überhaupt aan het doen... ...op deze koude winterse zondag? Laat even van jezelf horen via de Slam-app. Ik vind het leuk als hij via je telefoon pakt... En als je even een fotootje maakt, die kan je heel makkelijk via de slam-app sturen deze kant op. Dan weet ik waar je uithangt. Dat is gezellig. Hey en goed nieuws voor jou, David de Ik ga zo je liedje draaien. This is crazy. Nou, dat gebeurt wel vaker, dus... Wow. That's like really, really special. Oké. Okay. I only want you when you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 Exact half vijf. Goedemiddag, je luistert naar Slam met het weer van Weer Online. Vanmiddag is het in het zuiden droog en schijnt de zon. Op andere plekken kan nog een buitje vallen. Het is 1 tot 4 graden. Morgen hetzelfde, ook dan glad. Let erop als je weer naar werk toe moet morgen. En één vertraging, langer dan 10 minuten gemeld. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 12 minuten, 2 kilometer door grenscontroles. Welkom daar ook Elok, Eva Max, Everjack Kaigo en Selena Gomez. Wel de nieuwste David Kedder, Tozenai and I en Teddy Swims. Check Martin Garrix and David Guetta R-Type. Boost your weekend Weekend Op je laatste dag van je kerstvakantie, maar ook gewoon lekker in je weekend. Hey, vanaf morgen, dan begint, dan begint het werkleven weer. Het werkleven van 2026. Ik zie gelukkig veel mensen die ook nog lekker aan het genieten zijn... van hun laatste dagje vakantie in de Slam. je Jorlanda onder andere stuurt een lekker dagje uitgewaaid op Zandvoort. Ook Erik die stuurt een fotootje, ik denk vanuit het zuiden van het land. Want ik zie een hoop zon. Uh, en volgens mij schijnt alleen in het zuiden de zon. Hij is lekker drie uurtjes wezen fietsen. En uh, bij Marieke worden de slingers opgehangen. Ze is jarig, stuurt ze. 29 jaar. Gefeliciteerd. Oh, je je niet verpesten, Marieke? Maar ik las dus deze week een onderzoek dat mensen in januari de minste cadeaus. Of ja, de, de goedkoopste cadeaus krijgen. Komt er dat de dure decembermaand zit er dan op? En iedereen heeft zijn geld uitgegeven aan ja, vuurwerk, gevulde kalkoen, kerstcadeau, staatsloterij. Ja. <tiedacht> Mensen ze hebben gewoon minder te spenderen in, uh, in januari. Ja, dus helaas. Uh, misschien een schrale troost, trouwens, Marike. Je maakt deze week bij Slam kans op. misschien wel het dichtste cadeau ooit als je wint: namelijk een trip met drie vrienden naar Las Vegas. Hoe je kans maakt, dat uh, vertel ik je zometeen. Ook Nio komt eraan. Closer en dit is E-Lok. Samen met Eva Max. Car keys bij Slam. With a full eclipse and a moonlit, lit like whoa Everything blurred, mixing all that smoke with a gray goose Then you on the bar top, both my hands on you Take a picture of my figure Catch a glimmer Allow me to remind you, baby I'm the king of steel car, babe Take me. So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 Slam, Destiny. Echt mijn favoriete track van dit moment. Kom mede door die zang van zangeres Sasha. Die trouwens ineens samenwerkt met iedere grote dj in de wereld. Een paar maanden terug uh, maakte ze nog deze met armen van Buren. Zelfde zangeres. Me, ja, en ik heb een artiestenpagina een beetje gestalkt. En toen kwam ik nog echt een beuker van een track tegen. met Casso. Ken je nog van uh, Prada. Uh, Guestlist heet die uh, ook van Sasha dus. Nou, ik denk dat we haar goed in de gaten moeten houden in 2026. Kan zomaar eens de een nieuwe Jessie G worden.